God zie met u, en de maak u kondig alle die verholde wegen, die gieskuldig ziet te geven en de te levenen in gevaariger minnen, zodat hij u kondig moet maken die ontelijke grote zoetigheid, ziere hartelijker zoeter nature, die zo diep is en de zo ongrondelijk dat hier van wonderen en de van onbekindheid de diepere en de donkere is dan de afgrond. God geef u, uzelfen te bekennen in allen die schie behoeft. Zo mocht u komen in dat bekennissen van de hogere minne, die zelf is, onze grote God. Geef het uzelf een onderdaan, vol ootmoedig te allen dingen en de nieuwe rind af te verheffen. En de beziet, uw kleinheid en ziende grootheid, uw nederheid en ziende hoogheid, uw blendheid en ziende klare zin door al. En de dat hij al door ziet, hemelse en de ertse, en de, de aardse gronden, en de, de verborgene diepte. En als ze u gedingt, ter volkomenheid zien ze zelfs, hoe Hij Hemzelve te vollen genoeg is in minnen en in glorieën, En als Gij ziet, dat gie zo ellendig ziet van alle oefeningen van minnen, die lief van lieve zal ontvangen, in helsen, in kussenen, in enigheiden, in bekennissen, in nemen, in gevenen, in ootmoedigheiden, in onderlinge groetenen, in genadige ontvangen, En dat lief, de lieve zo luttel hele mag en de u nog zo verborgen is, en de zo verholen van hem, weder gie u in minnen zie ochtenen zien. deze zaken mogen die wel doen ootmoedig zien, want gie een wet u wies verheffen, als u gedinkt der groter donker ellenden die ik u gezegd heb. Die toch drievoud meer zien dan ik u zeggen zal. Dat ik zeg van kussen, van lieve, dat is met hem geëenigd te zien, buiten allen ding, en de geen genoegen buiten dat te ontvangen, dat men in genoegte van eenigheid binnen hem ontweet. Dat omhelzen is, ziene onthoudenissen van schoonens toeverlaten te hem met ongevijster karitaten. Dit is helzen en de kussen van lieve in redenen. Maar in gevoelene van binnen en de ingebruikene van lieve... Dat daar is van zoetheid, dat en mochten u niet alle degenen te volle tellen die je menselijke vormen ontvingen. Maar men u veel meer daaraf zeggen, beschouwd niet. Dit laat ik alles, blieven.